Van 8 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Vanaf het Griekse eiland Lesbos is een boot vertrokken... die 45 migranten terugbrengt naar Turkije. Het gaat om Pakistanse mannen. Later vanochtend volgt een tweede boot die 100 migranten terugbrengt. Zij zaten op de eilanden Kos en Samos. Maandag werden ook al migranten uitgezet. Net als toen wilden activisten vandaag de uitzetting voorkomen. Enkele tientallen mensen probeerden naar het schip te zwemmen... toen dat op het punt stond te vertrekken maar ook activisten die een hek forceerden. De politie wist te verhinderen dat ze het schip bereikten. De politie weet nog niet wat de aanleiding was... voor de vechtpartij tussen twee motorbendes gisteravond in Rotterdam. Die gingen met elkaar op de vuist bij het Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp. Daarbij werd ook geschoten. Volgens de politie is het een wonder... dat er geen restaurantgasten gewond zijn geraakt. Zeker twintig leden van de Hells Angels en de Mongols zijn opgepakt. Eén van hen is ernstig gewond aan zijn been. Minister Schippers wil zogenoemde zwijgcontracten in de zorg verbieden. Ziekenhuizen maken soms afspraken naar medische missers, waarbij het slachtoffer of de nabestaande een vergoeding krijgen als ze afzien van juridische stappen. Schippers vindt dat zeer onwenselijk, zegt ze in antwoord op kamervragen van de SP. Ze kan er nu nog niets tegen doen omdat zulke zwijgcontracten niet verboden zijn, maar ze gaat kijken of ze de wet op dat punt kan veranderen. Voor het eerst in lange tijd is Fidel Castro weer in het openbaar verschenen. De Cubaanse oud-leider, die nu 89 is, bezocht een school ter ere van de geboortedag van zijn schoonzus. De Cubaanse staatstelevisie liet er beelden van zien. Zijn schoonzus is net als Castro zelf een van de symbolen van de Cubaanse revolutie in 1959. Zo overleed in 2007. Het weer, de dag, begint bewolkt met af en toe een bui. De komende uren breekt de zon vaker door. Het wordt zo'n 12 graden. Het weekend verloopt wisselvallig bij een graad op 14. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad langzaam rijdend verkeer op de A9 Alkmaar-Amstelveen... tussen Haarlem-Zuid en Badoverdorp. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Oude Rijn, 5 kilometer. Er staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 I'll remember April and be glad. I'll be content. You loved me once in April. Your lips were warm and love and spring. such a little while I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 Yeah. You don't know what love is. Een speciale uitvoering. Accordeon, dat niet verbiest. Ik, ken, nou, ik denk heel veel jazzmuzikanten -jazz dit nummer gespeeld hebben. Maar het is volgens mij de enige uitvoering met het accordeon.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 And in a little while, yeah, take my hand, and though it seems absurd, Sure, I'll meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. You'll build a little home meant for two, days from which I'll never roam. Tell the stars up above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 Stranger I can set up trap.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 Mm-hmm.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 en koek, maar een fantastische uitvoering natuurlijk het grappige is dat, uh, zo zit het in mijn geheugen ik weet niet of het nog, ja ik doe uit mijn geheugen dit was dat uh, Art Pepper weer eens uit de gevangenis kwam en uh, uh, ja, hij volgens mij een paar maanden weer in de bak gezeten en toen hij thuis kwam, toen was ze toenmalige vriendin een, uh, zeg maar een, uh, iets geregeld met rhythm section en hij had die koffer in geen maanden in zijn hand gehad en uh, had ook niks van tevoren tegen hem gezegd, en op het moment dat het aangebroken was, zei ze, ja dat, dat heb ik afgesproken, je kan daar en daar terecht